De marathon van Rotterdam gaat dit jaar definitief niet door. Volgens de organisatie is het door coronamaatregelen onmogelijk om het loopevenement op de gebruikelijke manier te organiseren. De 40ste editie zou eigenlijk in april zijn, maar was al verplaatst naar eind oktober. De jubileumeditie gaat dit jaar dus helemaal niet door. De organisatie mikt nu op 11 april volgend jaar. De 17.000 mensen die al een startbewijs hadden gekregen, mogen de Rotterdam Marathon volgend jaar lopen. In België blijft het aantal coronabesmettingen stijgen. Al is er volgens de autoriteiten nog geen reden tot paniek. Vorige week kwamen er gemiddeld 154 besmettingen per dag bij. 66% meer vergeleken met een week eerder. De besmettingen waren vooral in de provincies Antwerpen, Limburg en West-Vlaanderen. Met clusters in Brussel en Wallonië. Vanwege de stijgende cijfers was er voor het eerst in de maand weer een persconferentie van de Belgische autoriteiten. Daar werd ook gemeld dat het bron- en contactonderzoek niet altijd even soepel verloopt.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 ZFM, verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de afsluitdijk de A7 van Friesland naar Noord-Holland staat voor Den Oever 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tussen Amsterdam en Utrecht rijden op dit moment veel minder treinen door een zijnstoring. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Het is gezellig druk hier in Zomvoort op deze zonnige zaterdagmiddag. Ruim 20 graden en het lijkt wel een klein beetje zomer. Ja, zo'n gevoel krijg je dan wel. En dat doen we uiteraard van de Zomvoorts Radio zeker aan mee. Met deze single uit 1979. De Gibson Brothers waren dat in Cuba. Het is even na twee uur. We zijn er weer. Studio Tolweg Tina, Hij zit tegenover mij. Albertje, een goede middag. En luisteraars, hallo, Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag luisteraars en kijkers, niet te vergeten... Uh, ja, wederom drie uh, uur live vanaf uh, het Mediapark aan de Tolweg 10A. Drie uur lang live Zandvoort op zaterdag. Is er wat gebeurd vorige week? Genoeg, dat dacht ik. Be genoeg. En uh, dit weekend staat er ook weer een heleboel dingen uh, te gebeuren. Waaronder natuurlijk de, de feestelijke opening van de Halterstraten. Of het moet het nou een feestelijke sluiting zijn van de Halterstraat? Ja, dat is wat, even de vraag. Wat, wat, nou, de Halterstraat blijft dicht. Ja. Dat heeft uh, even, even vooropgesteld. Oh, ja. Maar uh, ja, nee, nee, ze vieren gewoon uh, zeg maar, dat ze gesloten mogen zijn. Ja, dus de opening van de Halterstraat, dat ze gesloten zijn. Snap jij hem nog? Ja, klopt, heb jij een persbericht gezien toevallig? Nee, van, uh, ook nee, niet, nee dus we gaan proberen nog iemand uh, daarover te pakken te Ja, krijgen. we doen verwoede pogingen om uh, iemand aan, al vanaf vanmorgen aan de telefoon te krijgen... die er uh, direct, zeker indirect bij betrokken is. Maar uh, hij neemt zijn uh, 06 niet op. Ik heb ingesproken, ik heb hem een appje gestuurd. De, maar wellicht daarover meer in het tweede uur. Want het heb je hem gefaxt of ik, niet? Ik, nou, nog niet. Ik, nog even, ik ga met een brandstapel en dan een Maar Goed, dus iedereen uh, die zich aangesproken voelt, check even je, je voicemail. Goed, um, ja, genoeg uh, gebeurt afgelopen week. Dus uh, we hebben een uitgebreide Zandvoortsnieuws in het kort om kwart over twee uh, natuurlijk, uh, het weerbericht blijft het zo. Wordt het mooier, wordt het weer minder. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week. Ja, er zit er, zit er weer één in. In het uh, dierentehuis. En, die luistert, en ze luistert, moet ik zeggen. Ze luistert naar de naam Babs. Dus om half vijf uh, aandacht voor Babs in het dierentehuis. Uh, er was uh, afgelopen week natuurlijk ook de open brief van de burgemeester David Molenburg. Aan de inwoners van Zandvoort. En in het tweede gedeelte van het eerste uur. Uh, herhalen we voor u het interview wat uh, onze collega Roy Dongen vanmorgen had... tijdens Goedemorgen, zeker dus u Goedemiddag, uh, Zandvoort... Uh, met de momenteel loco-burgemeester Gert-Jan Bluis in zaken die brief... en nog, nog wat verder ter tafel kwam, dus dat in het tweede gedeelte van het eerste uur. Absoluut de moeite waard om naar het interview te luisteren... mocht u het vanmorgen gemist hebben. Uh, wat hebben we nog meer? Uh, uiteraard, uh, de campagne Beach for Sharing is van start. Nou, dat heb ik gezien. Heb je het op station Sply gekeken? Ja, een en al hekwerk daar. <laughs> We hadden vroeger, hadden we, in Groningen, hadden we de veemarkt. Nou, dat is die zag er ongeveer ook zo uit. Echt, hè? Echt. Alleen, toen uh, kwamen er allerlei koeien uh, voorbij zitten. Maar het is, ik hoop dat het werkt. En, maar goed, dat zal de proef ongetwijfeld wel uitwijzen. Maar nog veel meer. Dus daarover ook later in deze uitzending meer over de campagne Beach for Sharing van start. En dat bij het station ziet er niet echt uit, Robert uh, jan Nee, niet echt, uh, nee. Niet echt uh, vrolijk. Eh... Uh, Goed, maar ja, als het, als het, als het daardoor de, de, de doorstroming van het aantal reizigers uh, ver, versoepelt en versnelt... en niet, niet mensen halverwege over hekken gaan springen en voor gaan dringen... want dan breekt natuurlijk de pleuris los. Ik hou me hard vast, maar we zullen het zien. Uh, er is ook weer een uh, brief geweest uh, van... Uh de afgelopen week van de veiligheidsmanagers... van de afdeling Veiligheid en Handhaving... van de, de gemeente Haarlem... in zaken de Halterstraat... want ze gaat feestelijk openen of sluiten... daar hebben we daarover de tweede uur ook nog meer... Maar allerlei regels en uh, toegevoegde regels... met alle gevolgen uh, van dien... daarover later in deze uitzending ook, ook meer. Wat een cliffhangers heb ik allemaal. Hè? Zeker. Goed, eh, wat we natuurlijk ook gaan doen, uh, racefans... Uh, wij volgen voor u de kwalificatie van de Formule 1 van Hongarije. En die wordt uh, tussen drie en vier verreden. Dus daar zijn wij uh, live bij, tussen aanhalingstekens. En we houden u daarvan op de hoogte tussen, de, tussen drie en vier uur. En voor de rest nog veel meer uh, nieuws... Van her en der, om het zomaar eens te zeggen. Ik zou zo echt genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan, weer een volle agenda tussen twee en vijf. <laughs> Zandvoort en een hele goede middag. We hebben er weer zin in hè? drie uur lange Zandvoortse radio... met heel veel lekkere muziek en informatie. ZFM al dertig jaar een begrip hier in Zandvoort... met nu de Novo Band. I don't want to brag about it. But there's no going around it. I'm the one for you. You may look the other way. I can tell the that's just I'm the one for you. And like the Trojan horse. Nederlands bent een band die heeft in de jaren tachtig twee grote hits gehad. Waaronder deze, je You're Gonna Be Mine. Michael Jackson, Into The Disco. Ja, en daar heeft die plaat ook nog, Burn This Disco Out. Hij stond op zaterdag op de Sampoortse radio. Draaien uiteraard graag Michael Jackson, maar heel vaak zijn het dezelfde platen die je hoort. Dit keer hebben we van de LP, LP nog, ja LP, of de Wol hebben gekozen voor een wat minder bekende platen, wel heel erg leuk. Je hoort de Burn This Disco Out. Inmiddels 10 tien minuten voor half 3. Hele stapel a voor Albert-Jan, want er is weer het een en ander gebeurd. Het nieuws. Ja, het Sandvoortse weekoverzicht doe ik er dan maar in, in, in het kort. Goed, allereerst. Het kabinet maakt afgelopen maandag bekend... dat vanwege de coronacrisis eenmalig wordt toegestaan... om strandpaviljoens gedurende het winterseizoen te laten staan. Dat scheelt de paviljoenhouders hoge kosten om ze af te breken... en volgend jaar weer op te bouwen. Maar ze mogen niet open zijn voor gasten en alleen het hoofdgebouw mag blijven staan. De brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland... had op deze maatregel voor standpaviljoens gevraagd. Dit verkleint de kans dat ondernemers als gevolg van de coronamaatregelen... in financiële problemen komen, schrijven de ministers van Nieuwenhuizen en Olongeren aan de Tweede Kamer. Het kabinet ziet dit als een steuntje in de rug voor de standpaviljoenhouders. De ondernemers blijven zelf aansprakelijk uiteraard voor eventuele schade door bijvoorbeeld storm of vandalisme. In het voorjaar gaan de paviljoens dan weer open voor het publiek. De hulpdiensten zijn afgelopen zondagavond groot uitgerukt voor een incident op het terrein van Centerparks. Rond kwart voor zeven werden er meerdere ambulances, politie, brandweer en een traumateam opgeroepen om hulp te bieden in een van de cottages op Park Zandvoort. Het slachtoffer is na de eerste zorg naar het ziekenhuis gevoerd voor verdere behandeling. De ingevlogen trauma-helikopter landde op het naastgelegen circuit. Volgens een woordvoerder van de politie ging het om een medische noodsituatie. Een vrouw die als vermist was opgegeven is afgelopen week op het strand aangetroffen. Hulpdiensten waren gealarmeerd en ze zijn op zoek gegaan naar de vrouw die het leven niet meer zou zien zitten. Meerdere hulpdiensten hebben in de nacht van maandag op dinsdag naar haar gezocht. Zo is een boot van de KNRM uitgevaren, heeft een politiehelikopter enige tijd in de lucht gehangen... en hebben verschillende hulpdiensten op het strand gezocht. De vrouw die als vermist was opgegeven is na enige tijd zoeken door de hulpverleners op het strand aangetroffen. Ze hebben zich over de vrouw ontfermd en die een verwarde indruk maakte. Maandag morgen even na half twaalf werden de hulpdiensten opgeroepen voor een badgast... met gezondheidsproblemen op het strand bij strandpaviljoen Sandy Hill... De strandbezoeker bleek een allergische reactie te hebben gekregen... door een wespersteek. Ook de traumahelikopter kwam ter plaatse en landde vlakbij het slachtoffer op het strand. De hulpverleners van de Ambulancedienst en de Zandvoortse Reddingsbrigade... hebben eerst de hulp verleend. Ook assisteren de Reddingsbrigade met het creëren van een landingsplek... op het strand voor, een trauma, voor de traumahelikopter. Het slachtoffer is per ambulance vervoerd naar het ziekenhuis voor verdere behandeling... en de traumahelikopter heeft het luchtroom weer gekozen. Ik had dat bericht ook ge gezien... en... Uh, Tussen het opstijgen van Schiphol en het landen op, op Zandvoort nog geen 6 à 7 minuten. Echt waar? Ja. Zo snel? Ongelooflijk snel. Goed, in, uh, we gaan weer verder. In de nieuwe Zandvoortscoalitieakkoord coalitieakkoord is afgesproken niet meer dan 300.000 euro extra te betalen voor de meerkosten van de ambtelijke samenwerking. Wethouder Jörg Botter van D66 van Haarlem vindt dit onvoldoende. Hij gaat erom Zandvoort wellicht minder en zeker nog, nog minder service verlenen. Dit betekent dat het opnemen van het telefoon en het beantwoorden van de e-mails langer gaat duren. Ook zal de bezetting van de balie voor burgerzaken in Zandvoort verminderd worden. Dit ondanks het feit dat de meerderheid van de inwoners en ondernemers van Zandvoort... onlangs in een enquête van onderzoeksbureau Berenschot... hebben aangegeven ontevreden zijn over de bereikbaarheid van de gemeente sinds de ambtelijke fusie. Dat wordt ook nog wel vervolgd dit. dit krijgt nog een staartje. En tot slot... De gemeente Zandvoort heeft door middel van dranghekken en het afsluiten van de hoofdingang de toegang tot het station van de badplaats beperkt. Door het plaatsen van looproutes hopen ze de veiligheid te kunnen waarborgen. Op warme dagen zoals vandaag wordt het station namelijk enorm druk met strandgangers die zich niet altijd aan de anderhalve meter afstand kunnen of willen houden. De gemeente meldt op Facebook dat de hoofdingang bij zomers weer gesloten blijft. Bij druilerig weer kunnen mensen heel wel gebruik maken van deze ingang. De zijingangen blijven uiteraard wel open. Het gaat zoals gezegd om een proef van drie weken. waarna ze zal worden geëvalueerd. Als de looproute blijkt te werken, zal dit de hele zomerseizoen zo blijven. Ook dit verhaal wordt, krijgt, wordt vervolgd. Dankjewel, Albert-Jan. Weer heel wat gebeurd. En ook na te lezen, uiteraard, op de ZFM-app. Al 30 jaar zijn wij hier in Zandvoort actief, Albert-Jan. En al vele, vele jaren zenden we ook commercials uit. Nou zijn we even, althans met name mijn collega Co-Draaier, even het verleden ingegaan. en Eens even kijken hoe het in het verleden klonk. Want toen zonden we onder meer dit spotje uit. Bij Huis in de Duinen kunt u terecht voor alle vormen van zorgverlening: thuis of in een van de verzorgingshuizen. Voorkomen is beter dan ah, ah, genezen. Daarom hebben we de thuiszorgwinkel voor jong en oud. Ook is een preventief ouderenonderzoek mogelijk bij een van de behandelaars van de Zorgstraat in Huis in de Duinen. Voor contact kunt u bellen met het Zorgcontact Zorgloket. Of bezoek onze website www.zorgcontactgroep.nl Zo klonk dat uh, inderdaad vele jaren geleden hier op uh, CFM. Hele goeiemiddag, vijf minuten voor half drie, zo dadelijk het weer. This is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 See your sadness with a smile, you can have a snap it for you and get the oil.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 De plaat uit de Parade vergeten we zeker niet te draaien... op de zaterdagmiddag bij C.U.P.M. Je de selfie takker en this is House Arrest. House Arrest. Ja, dankjewel. En er dadelijk het weerbericht voor de komende dagen. Blijft het zo mooi? Je het zo meteen van collega Albert Jan. Maar eerst gaan we lekker een gouden oude draaien. Heb ik even zin in op deze zaterdag. Hier is Street Player, de single van Chicago. Heel later is nog van deze single een dansbare plaat gemaakt. Ja, volgens mij ergens in de jaren negentig. De single van Chicago en The Street Player. Drie minuten over half drie. Ik mis een klein beetje de zon, Albert-Jan. Waar is hij gebleven? Nou ja, over het algemeen was het toch prima, is het prima zomerweer. Maar met een flinke wat zonneschijn. Maar toch gaat de zon nu regelmatig schuil achter stapelwolken. Maar het blijft goed en overal droog. De temperatuur stijgt naar ongeveer 24 graden en er waait een zwakke zuidenwind. Aan zee wordt de wind later vanmiddag westelijk en wordt het iets minder warm. Vanavond is het helder en schijnt de zon nog een tijdje. Komende nacht koelt het af naar ongeveer 15 graden. Morgen schijnt geregeld de zon, maar geleidelijk verschijnt steeds meer bewolking. In de loop van de middag stijgt de kans op een bui. De temperatuur stijgt naar ongeveer 22 graden. Maandag is het weer een stuk koeler met maximaal rond de 19 graden. De wind waait namelijk uit het noorden tot noordwesten... en daarmee wordt koele lucht aangevoerd. Het weerbeeld laat een mix van zon en stapelwolken zien en het blijft droog. Ook dinsdag en woensdag hebben we te maken met een noordwestenwind... en gematigd zon zomerweer. Op beide dagen komen de maximaal rond de 19 à 20 graden uit... en daarbij wisselen stapelwolken en een flinke zonnige periode elkaar af... maar het blijft wederom droog. De dagen daarna wordt het geleidelijk weer wat warmer en aan het eind van de week is het ongeveer 22 à 23 graden. De zon schijnt daarbij flink en het is over het algemeen droog. Al oh, dus Rico Schreuder. Nou, er zal het wel weer gezellig uh, druk gaan worden hier in Zandvoort, uh, Albert-Jan. Uh, dit weekend, uh, ja, goed en volgende week uiteraard ook goed. Maar goed, we hebben nu ook al, uh, de vakanties zijn begonnen. Ja, dus we, zo is het. We hebben niet alleen short stay, maar we hebben nu ook long stay. Oké. Okay. <laughs> stay at home. Oh ja, nee, dat was uh, tijdens de corona natuurlijk. Ja. Gelukkig mogen nu iets meer, maar hou inderdaad uh, wel de anderhalve meter in de gaten. Het weer is te lezen op www.ricoweer.nl En van Zandvoort gaan we even naar uh, Zoutenlanden. Niets is beter dan met jou de koud rotzeren. Er zijn mensen die naar warme landen emerigeren. We hebben geen geld in onze koude handen Dus we gaan maar naar je ouders in landen, In landen. En dan zitten we hier Mistroostige strooiden plekken Je bent... We zijn ook blij dat je hier bent uh, in Zandvoort. Ook van harte welkom uh, inderdaad uh, voor iedereen. Alle toeristen die op dit moment uh, aan het uh, luisteren zijn. Je Bluff en Geike Anaar, Ja, de Belgische zangeres en zoute 9 Negen minuten over half uh, drie vanmorgen hadden we Goedemorgen Zandvoort. En onze burgemeester uh, David Molenburg die is uh, even op vakantie. Maar vlak voor zijn vakantie, Albert stuurde hij ons een brief. Ja. Nu de zomer volop aan de gang is, heeft onze burgemeester David Molenburg... weer een open brief geschreven aan alle inwoners in Zandvoort en Bentveld. Zijn brief kunt u nalezen uiteraard op de ZFM-app... dan wel op de gemeentelijke website, dan wel in de Zandvoortse courant. Hij wenst iedereen een mooie zomer in goede gezondheid. En zoals je zei, inderdaad, vanmorgen was de loco-burgemeester Gert-Jan Bluis... telefonisch te gast tijdens ons programma Goedemorgen Zandvoort... En uh, daarin uh, kreeg, sprak hij met Roy Dongen uiteraard over de brief van de burgemeester. En ook, ook nog over een aantal andere zaken. Het interview uh, wat wij u... We laten het u in één keer uh, uh, horen, gezien de, de redactie van het programma. Uh, de, we zijn Henk Keur dankbaar voor het ter beschikking stellen van dit interview. Roy Dongen met loco-burgemeester Gert-Jan Bluis. Uh, volgens mij de wethouder. Gert-Jan Bluis. Ja, klopt. Goedemiddag met Kerts en Bluis hier. Uh, ja. Goedemiddag. Wat fijn dat u ja, er bent. Uh, in uw uh, de, uh, hoedanigheid van lokaal burgemeester heb ik begrepen. Ja, op dit moment wel, want er zijn er een paar op vakantie. En uh, ik ben de komende twee weken vervang ik in feite de burgemeester ja, voor zijn taken. Er uh, dus zijn er een paar op vakantie. Vervangt u ook nog de andere wethouders? Ja, maar LF is ook nog op vakantie. Het zijn twee met vakantie en twee wethouders schijnen dus. Wat een drukte moet dat zijn. U heeft de amsketting dan ook om in het kader van het vervangen van de burgemeester. Ja, de hele dag. Nee, de hele dag. Ja, daar ja, ja, moet je gebruik van maken dan nee, nee, hoor. Ja. nee hoor. Alleen dat is een hele bijzondere gelegenheden. Ik heb het één keer eerder gedaan of twee keer bij mensen die 75 jaar getrouwd waren en een mevrouw die 100 jaar was. Dus uh, ik heb het twee keer gedaan en meestal doe ik hem niet op, want ik vind ik ben niet de burgemeester. Ik, ik vind dat hij ook echt bij de burgemeester hoort. Maar sommige, soms is het wel als het een officiële gelegenheid is zou je dat ook moeten doen. Dus doe ik het ook. Oké, okay, nou, en dan uh, willen we nu van alles natuurlijk weten over de, de open brief die hier geschreven is door uh, de burgemeester, Want je vast ook alles van weet. Uh, en hoe de stand van zaken met betrekking tot corona is. Zeker uh, naar het nieuws, uh, um, recente nieuws dat er in Hillegom, hier bijna om de hoek, uh, vier mensen in een gezellig dorpscafé in ieder geval corona hebben opgelopen. Ja, dat was zich ook er, inderdaad. Dus, dus dat, dat geeft alleen maar weer aan dat we, dat we vreselijk moeten blijven opletten. En discipline moeten houden op die anderhalve meter. Ja, en daar moet je dus als uh, overheid het goede voorbeeld in geven. En ik denk dat dat wel helpt. En ik denk dat in Zandvoort ook, omdat wij natuurlijk veel toeristen krijgen, het risico groter is. Maar dat we er ook met z'n allen veel aan doen om dat uh, nou, zichtbaar te maken. En elkaar erop attenderen. He, bits for sharing hebben we dus ge geïntroduceerd met die vlaggen. En uh, nou, er zijn nog veel meer maatregelen genomen. Zoals nu uh, recentelijk uh, bij het station. Hè. Daar hebben we dus uh, de zogenaamde etling opstelling. Dat heette vroeger trouwens schaapskooien. Dat vind ik wel een mooi verhaal. Hè. Dat, dat je, dat, dat... En die hadden wij vroeger trouwens ook in Zandvoort. Weet jij dat Roy? Nee, ik weet helemaal niet van schaapskooien. Nee, dat hoorde ik vanmorgen via iemand anders. En ik was het even vergeten. Maar in de Louis-Datens had je vroeger dus het busstation... En daar had je ook zo'n vorm van hekken waar je tussen kon gaan staan... zodat je een soort van queuing krijgt in de rij gaan staan. Ah, ja. Dus, ja en dat hebben we dus nu, voor de, als het heel druk wordt bij het station... hebben we dat dus nu ook uh, neergezet. Om nou, bijvoorbeeld al daar weer voor te zorgen. Men komt en men gaat, maar vooral als men gaat, wordt het drukker. Nou, zorg dat, dat je als overheid ook je maatregelen neemt. Nou, dat doen we. En ik, denk, ik hoop dat dat ook helpt. En tot nu toe gaat het goed, maar... Zeker als je die berichten krijgt, is het extra opletten nu weer. Ja, en uh, de horeca-zantwoord is natuurlijk ook open... en probeert weer een klein beetje goed te maken wat men uh, allemaal is misgelopen. Um, en de is en toeristen die proberen in te halen wat ze hebben gemist. Dat is uh, soms wel heel erg druk. Ja, soms heel druk, maar oké, okay, daar hebben we dus ook maatregelen voor genomen. Uh, we zien het uh, onder andere ook... Uh... Uh, als het nu drukker wordt en het wordt nu meer dan 25 graden, dat is een beetje het meetpunt. Dan zullen, zetten we ook extra handhavens in om daarop toe te zien. En het is ook extra politie dan te been. Dus wat dat betreft uh, zullen we ook zorgen dat we ook van die kant uh, extra dingen doen. Ja, en, het, en de maatregelen die we hebben genomen met, met, met, de, met de beleiding, met, met de aanduidingen. Ja, dat moet allemaal bijdragen aan uh, dat het toch uh, veilig blijft uh, in Zandvoort. Ja, en die, uh, uh, dus we hebben extra handhavers als het zo heel erg druk wordt. Ja, als het heel erg druk wordt. Jij, ja, ik, ik las trouwens in de krant van, van jou over dat we maar twee handhavers hebben. Nou, dat dat is natuurlijk niet helemaal waar. Jij hebt er een soort van gemiddelde van gemaakt, maar wij hebben ook wij hebben, hebben zo'n acht handhavers in dienst, ja. eigenlijk bij de, voor de gemeente Zandvoort. En, en natuurlijk die en over, ik zit elke dag op het gratis. Er zijn er elke dag minimaal altijd al vier, zie ik er. Uh, overdag En dan hebben ze een deel, hebben ze dan avonddiensten nog eens een deel. Dus da daar doe je wat mee. En er wordt nu extra ingezet. Dus, dus we hebben wel wat meer als, ik het gemiddeld twee, we hebben er wel meer. Ah, gelukkig. Nou, dat, uh, dat ja, scheelt gelukkig. weer. Ja, ja. Zo zie je waar we weer een column in de krant goed voor is. Daar komen uh, duidelijkheid uh, schept het in ieder geval. Ja. Um, er is een andere vraag. Doordat het wat drukker wordt in uh, Zandvoort... Uh, spreek ik ook nog wel eens uh, oudere inwoners die zeggen... Hmm, ik voel me toch niet zo heel erg veilig meer als ik uh, de supermarkt ga... en dat oudere uurtje bij de supermarkten schijnt uh, afgeschaft te zijn of afgeschaft te worden. Uh, is het een idee om te zeggen van ja, in deze drukte... juist voor de kwetsbare groepen moeten we toch nog wat extra maatregelen nemen? Ja, ik denk dat, daar ben ik wel mee eens, want ik, ik merk dat uh, zelf. De, de oudere mensen, en daar begin ik toch ook, ik ben ook 61... En thuis merk ik dat ook. Uh, ik hoor, ja, mijn vrouw gaat ook nog niet veel naar buiten. En we, we vinden het, ja, wij, wij irriteren ons gauw dan als ouderen toch aan, hè, dan hebben ze streep op de kerkstraat getrokken. En dan denk ik, nou, dan hou je toch rechts. Ja. Nou, heel veel gaan dan de andere kant lopen. Dus dat irriteert, dat irriteert wel, bij, vooral bij ouderen. Zie ja. dat? Dus we moeten dat. En volgens mij moeten we elkaar daar ook op aanspreken. Maar ik denk dat als dat, uh, zeker nu als er weer wat problemen komen, zullen we daarover na moeten denken. Of we inderdaad toch die maatregelen moeten nemen. Om dan weer zo vragen aan Albert Heijn, uh, kunnen jullie dan. Uh, maar dan willen ze graag eerder open. dus ze van zeven tot acht en dan moet je die ouders helemaal voegen. Of dat lijkt me ook niet. Maar we, we moeten er wel op gaan letten. Hoe, hoe we dit in, in de hand houden en, en dat ook de ouderen zich uh, vrij, veilig goed voelen. En uh, dat is wel echt een punt van aandacht. En omdat de ouderen ook kwetsbaarder zijn, hè, is het ja. ook aan de orde. Dus daar dus, uh, goed elkaar blijven informeren als het dan zo'n hele goed fout gaat, dat we allemaal weer wat alerter zijn. Dat is heel belangrijk, denk ik. Ja, ik denk dat veel mensen missen uh, met de maatregelen. Vanaf het begin, uh, zeg maar eventjes dat voorbeeld wat u net gaf, de Albert Heijn. In het begin stond daar gewoon een hek en een lint welke richting ja. je moet lopen. En je moest een karretje nemen. Ja. En een karretje is toch altijd al gauw iets meer dan een meter lang. Waardoor je wat afstand ja. houdt. Maar nu loop je ja. met mandjes aan je arm erdoor. Er is geen beleiding meer. Um, dus veel oudere mensen zeggen, ja, ik durf eigenlijk daar niet meer naar binnen. Al die toeristen rennen hier rond met hun uh, mandje en lopen tegen elkaar aan en op. Ja, nou, ik herken het. Dit herken ik. Dus, dus ik, ik, ik, ik, zal het, ik, ik zal het in het weer meenemen. Het is goed dat je dat er ook over begint. Want ik herken dat gewoon ook zelf. Als ik zelf het dorp... Ik ik ga ook niet zomaar het dorp in. Ik denk ook, nou, ik, ik, ik zie wel even wanneer het wat rustiger is. En, en dan zie ik wat jij ook herkent. En ouderen hebben daar meer last van. Dus uh, het is goed. Ik ga, ja. ik ga toch kijken of ik daar toch wel weer extra aandacht voor kan krijgen. Ook bij bepaalde winkels. Vooral uh, de toeristen letten een aantal letten helemaal niet op. Ik begrijp al, de, de, de, er wordt tegen mij gezegd, ja, maar vooral de, de buitenlandse toeristen, ja, die zijn veel makkelijker daarin. Nou. Ja, ik denk ja, gek genoeg. Ik heb het idee dat de Nederlanders wel redelijk uh, toch, dat, toch met goed mee omgaan eigenlijk. Ja, nou ik, ik ook wel. Ik moet zeggen, veel Duitsers die zeggen juist dat ze het verbazingbekkend vinden hoe makkelijk het hier is. Dus ik ja, weet niet okay, of we... Maar dan moeten ze zich wel aan de regels houden. En ik, ik constateer toch dat ook heel veel gewoon ook maar links en rechts lopen en, en, en niet opletten en geen afstand houden. Ja. Dus we moeten ook scherp op houden. Gewoon, echt scherp ja, ophouden. Mensen netjes aanspreken misschien en af en toe wat dingen duidelijker maken. Ja. Die wat duidelijk maakt. Zoals bij zo'n Albert Heijn: toch misschien wel zeggen: jongens, let op, neem een karretje mee. Zo moeilijk is het allemaal niet. Ga niet met z'n allen naar binnen. Ga met z'n allen naar binnen ja het is, het is overigens niet mijn uh, informatie hoor, het is gewoon zo dat als je in Zandvoort regelmatig op de radio bent en af en toe een column schrijft mensen je aanklampen en zeggen kunt u daar niet wat aandacht aan besteden? Ja, ja. Dus als een soort uh, ombudsman neem ik de geluiden maar mee en vertaal die hier ja, naar in de radio. Het goed dat ik zelf ventileert ook naar mij toe en het is moet ook gaan scherp houden en af en toe zullen er alweer weer wat maatregelen genomen moeten worden. Als het inderdaad niet goed gaat, Maar tot nu ja. toe gaat het redelijk goed. Dus, uh... en misschien mag ik u ook wat vragen over testen. Want uh, mensen zitten op de televisie uh, dingen over testen. En dan zien ze altijd van die teststraten. Van mensen die in een auto door een grote tent heen rijden. En dan geprikt of uh, slijmpjes uh, uit hun mond krijgen. Halen, gehaald worden. Uh, is antwoord. Hebben we helemaal niet zo'n teststraat. En ook niet iedereen heeft een auto om doorheen te rijden. Nee, nee we, hebben, we hebben geen test. Maar we hebben op verschillende locaties wel teststraten waar mensen heen kunnen gaan. Uh, in Haarlem uh, hebben we dat wel de GGD. Ja. Ik weet ook niet. Ik kan ze nu even niet noemen dat nou, ik ze weet. Dat hoeft ook niet, maar. Nee, en maar, maar uh, we zijn wel bijvoorbeeld aan het kijken, dat weet ik wel, bijvoorbeeld uh, de, de vaccins komen er weer aan, hè? Ja. En daar zullen we ook maatregelen, hè? de vaccins voor de grieprik en zo. Dat is in september, oktober. En uh, nou, daar zullen we wel maatregelen voor moeten nemen, hoe we dat gaan organiseren. Dus da da daar zullen we wel gaan kijken van uh, hoe we dat slimmer kunnen organiseren, want er gaan een heel veel mensen uh, willen zo'n griepvaccin hebben. Nou, dat moet je dan regelen gaan. Nou, misschien gaan we daar wel eens even goed naar kijken hoe we dat gaan oplossen. Ja, want als je in stand dan wordt dan nou getest wil worden en je wil niet met de auto ja. naar Haarlem of je hebt niet eens een auto. Maar... Nee, nee, nee, nee, nee. Maar dat gaan we. Want mensen gaan nu, gingen naar de huisartsen. Maar dat ging in, in een uh, bijvoorbeeld dat gaat om en binnen en achter elkaar komen ze binnen en gaan ze eruit. Nou ja, daar gaan die ruimtes te klein voor. Dus daar kan je bijvoorbeeld uh, op, nou eens kijken of, of een parkeerterrein, het is dan net na het seizoen, of we dat op, op die manier gaan oplossen. Dus uh, dat soort dingen moeten we ook allemaal nou, nu extra rekening mee houden. Oké. Okay. Nou, uh, dat was. Uh, heeft u zelf nog iets spannends over de, de corona uh, uh, standsnood Nee, ik heb nu. Ik, ik, ik, nou, we proberen echt aan alle kanten. Hè. Er zijn ook meer mensen met de fiets, met de scooters. We, we, ook daar uh, zetten we op in. Uh... Om dat beter te regelen. Wat je natuurlijk wel merkt, we krijgen een ander, iets andere samenleving ontstaat er. En ja, mensen zijn wel wat kritischer op een aantal dingen. Nou, en daar moeten we goed naar luisteren. En daar moeten we dus echt, echt wat we doen. Dus het, het overlast van scooters en fietsers. Omdat er toch meer mensen met de fiets komen. Uh, nou, dat pakken we ook aan. We proberen op meerdere plaatsen, ook in het dorp, dat de fietsen op vaste locaties kunnen komen te staan. Ja, dus zo voeden we elkaar een beetje op, hè. Dat is ook wel goed, denk ik. En dat is ook echt wel nodig. We zitten in een iets andere samenleving. Dus ik roep echt op uh, om daar met elkaar aan te werken... en elkaar erop aan te spreken. En ook om met elkaar de ideeën te delen. Ja, dus, uh, en soms ook een beetje verdraagzaam te zijn naar elkaar... Ja, ja. Wat veel mensen uh, nu met de haltestraat zie je natuurlijk uh, regelmatig dat er iemand met een scootertje doorheen rijdt of met een scootertje vertrekt, terwijl het eigenlijk al dicht is. Uh, ja. niet, niet aan het racen is. En dan denk ik, ja, dan moeten we soms ook mensen wel begrijpen... dat uh, de ene dag dicht, de andere dag open, op bepaalde tijden... Ja. dat niet iedereen ja. meteen te kwade trouwens, als hij daar uh, nee. doorheen gaat. Uh. Nee. Maar wij hebben dus nu wel geregeld dat bijvoorbeeld bij de Smaluwe-straat ook extra fietsenstallingen zijn neergezet. Dat hebben we ook tegen de, de ondernemers gezet. Dus als je komt... Zet je scooter dan daar neer op je fiets. En ga lopen de halte. gaat in plaats van dat je je scooter meeneemt. En bij de, de kroeg voor de deur wil zetten. Bij wijze van spreken. Omdat de straat natuurlijk ook afgesloten is. Nou, zo proberen we ook met elkaar. Met ondernemers. Uh, al die maatregelen te nemen. Dat het allemaal uh, goed blijft lopen. En tot nu toe uh, mogen wij niet klagen. Maar we blijven opletten en alert. Ik hoop dat het uh, mooi weer blijft. En wordt de komende tijd. Zodat we gezellig in zo'n plaats met z'n allen ook toch een beetje vakantie kunnen vieren. Dat hopen wij natuurlijk ook. En ja, nu wil ik natuurlijk... Ik had het voor de... Uh, uh, ik weet niet of u het gehoord heeft. Maar waarschijnlijk wel. ze is het natuurlijk aan de radio gekluisterd. Maar voor het nieuws had ik Patrick Berg aan de telefoon... over de ambtelijke samenwerking met Haarlem. Ja...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 En de verantwoordelijke wethouders die dat toen de tijd waren, dat was onder andere de heer Perens en mevrouw Pijn. die hadden daar reden toe. Maar de raad zegt dan nee. Ja, en dat er dan een vraag vanuit de raad van Arnhem komt. Ja, maar hoe zit dat dan? Ja, dan krijg ik ook een antwoord. Ja, dat is best een probleempje, Dat moeten we gaan oplossen. En maar... Had, nee, maar er zijn geen afspraken gemaakt dat wij minder dienstverleningen krijgen. Nee, maar ik... Nee, Ik denk dat Haarlem ons...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 Tegen 23.000 euro, maar betalen betaalt trouwens maar 10%. Dus die 90% is wel door Haarlem betaald. Dus wat, met andere woorden, het wordt alsnog opgelost door de gemeente Haarlem, die wel bijdraagt. En er is echt geen onderscheid in dienstverlening als er een zandporter of een Haaren belt. Echt niet. Dat lijkt me moeilijk, want de meeste mensen bellen mobiel. Ja, daarom. Dus, ja. En, en ze komen op een bepaald standaardnummer, komen ze binnen. Het waren hier dat zijn we ook niet kan zien, maar dat is echt niet aan de orde. Oh. En, ik, en ik zie dat ik het in het gemeentehuis. En hoe we nu de dienstverlening bij de balie leveren, die is prima. Natuurlijk gaan we een aantal dingen moeten we gaan verbeteren, dat komt ook uit de, de evaluatie. Daar gaan we over in gesprek, ook met de gemeenteraad. En daar zullen we maatregelen voor moeten nemen. Veranderende overheid, veranderende uh, maatschappij vraagt steeds om aanpassing. En daarom zitten er ook drie wethouders en een burgemeester. En een gemeenteraad van 17 personen die daar wijze besluiten over moeten nemen. Nou, met deze wijze woorden, meneer Bluis, uh, gaan we dit uh, interview beëindigen. En wensen u nog een hele fijne zaterdag. Ja, um, jij ja, ook zo. Fijne dag. We zetten nog eens even een lekker flittend nummertje op. Uh, daar gaan we zeker voor zorgen. Ja, dat gaan we, zeker doen. gaan we zeker doen. Uh, dankjewel. Dat was het uh, interview van uh, vanmiddag bij uh, Goedemorgen Zandvoort, uh, onze collega's. Het is voor mij niet helemaal duidelijk trouwens, uh, Albert-Jan, of hij nou uh, als uh, wethouder sprak of als loco-burgemeester. Want uh, hij deed natuurlijk wel bepaalde uitspraken... over de ambtelijke samenwerking. Althans, hij liet uh, doorschemeren duidelijk in dit uh, interview... dat hij uh, zeker voor een uh, vervolg is uh, na de proef... om uh, de ambtelijke samen samenwerking voor te zetten met Haarlem. Nou ja, Ik heb net in het begin van het programma gezegd... dat uh, de Haarlem, deze, met name bij, bij woordvoerder van D66... Uh, uh, een tegendeel uh, beweren. Dus dat ook dit verhaal krijgt weer een staart. Zo is het. Nou, wij gaan op naar het nieuws weer van uh, drie uur. En uh, dan zijn we er nog twee uur lang. Zandvoort op zaterdag. Tot zo. Demasiado man voor so